Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Als je een pakketje terugstuurt, krijg je lang niet altijd je geld terug. De Consumentenbond bestelde spullen bij 200 webwinkels en stuurde alles weer terug. Zo kwamen ze erachter dat het nogal lang duurde voor het retourgeld weer op hun rekening stond. Ja, bij die overtreders zitten echt een paar grote namen. Quantum, Leenbakker, Paris XL, Kruidvat bijvoorbeeld, die gaan er mis in. En Kruidvat is echt de traas. Die betaalden van alle drie de bestellingen te laat terug. En wij moesten zelfs 28 tot een keer zelfs 41 dagen op ons geld wachten. En dat is echt veel te lang. Er zijn ook winkels die er helemaal een potje van maken. Die betalen en te laat en niet het hele bedrag. Snelwegschoonmakers moeten aan de bak op de A4. Tussen Bergen op Zoom en de Belgische grens zijn twee vrachtwagens op elkaar gebotst. In een van de twee is dat een gevaarlijke stof, witte kleurstof. Het opruimen gaat nog de hele dag duren. Volgens de hulpdiensten is er geen gevaar voor mensen die in de buurt wonen. Ed Sheeran zit voorlopig thuis. Hij gaat in quarantaine na een positieve coronatest. En dat is onhandig, want hij had ook de komende dagen weer heel veel interviews op de planning staan. Vrijdag komt zijn nieuwe album uit. Ed Sheeran zegt dat hij zoveel mogelijk interviews door laat gaan door ze gewoon vanuit huis te geven. En over een uur begint de Solar Challenge. Niet in Australië, waar de zonneauto's van universiteiten normaal tegen elkaar racen, maar in Marokko. Want in Australië was het niet te doen vanwege de strenge coronamaatregelen daar is andere koek zegt: Tibbe van team TU Delft. We rijden eigenlijk vanaf de kusten uh, steeds meer de Sahara in. Uh, we moeten nog een stuk door de bergen, wat ook wel uh, een gro grote uitdaging zal gaan zijn. De auto zal uh, wat extremere condities uh, tegenkomen dan uh, dat in Australië gewend is. Behalve een team uit Delft doen ook studenten uit Groningen en Twente mee aan de race met zonneauto's.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 Op de A2 Utrecht richting Amsterdam, tussen Breuken en Amsterdam Zuidoost, een kwartier. Op de A6 van Lelystad naar Muiden, tussen Almerepoort en Knopend Muidenberg, 10 minuten op onthoud. Op de A10 de Ring Amsterdam, tussen de Afrit Amsterdam Centrum en Knopend Nieuwe Meer, 5 minuten vertraging nog. Op de N201 Hilversum richting Hoofddorp, tussen Wilnis en Uithoorn, 5 kilometer met een kwartier vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort.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 Onwijs belangrijk. Ja, en hou de uh, druk erop. Hè. Zorg ervoor dat de gemeente in actie komt en in beweging blijft. Want als je dat ja. een maand laat versloffen, dan voor je het weet is het zomer weer. Uh, zeg, ik, ja, moet je, ja, ik moet je helaas ja, ik nu... Ik ben uh, deze wel lastig. Maar uh, Jij moet verder met je programma hebben, weet je. Nou ja, heb, we hebben een bepaald programma, daar wil ik een beetje aan houden. Snap ik. En, snap en, maar daarom heb ik ook geprobeerd niet alle aspecten mee te nee, nemen. Nee, dat nee, nee, begrijp ik, ik. Dan zitten we zo'n uur.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 Tom, heel veel succes. Dankjewel. En bedankt. En we zullen, je we zullen je ongetwijfeld nog wel eens spreken de komende maanden. Lijkt me leuk. Ook de komende ik jaren zelfs. Ja, dat, nou, dat mag ik wel hopen, ja. Ja. Ik hoop inderdaad dat je maar <laughs> een paar maanden op had. Oké, okay, succes. Succes met het programma. Hoi. Hoi. Ik kom hier dan wel vrolijk aan gereden. Maar natuurlijk is er nergens ergens plek. Ik kwam hier in de stad een half uur geleden. Ik was ontspannen, optimistisch en tevreden. Hoe kwam ik toch een hemelsnaam zo gek? En nog een kindje rijd ik deze route. Misschien een pipo mazzel deze keer. Al die automobilisten moeten. Al was het dan een wielklep of een boete. Toch eens weer deel gaan nemen aan het verkeer.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 Kan ja. ik je nu eenmaal nog dumpen bij de bibliotheek? <laughs> ik weet niet of de bibliotheek daar zo blij van wordt. Nee, maar waar worden ze wel blij van? Waar worden ze er blij van? Ik denk dat ze heel blij van worden als, um, uh, als, je, als je meedoet met, om de beat te maken. En eigenlijk de achterliggende gedachte van het hele project is dat de, de collectie um, van de bibliotheek over dit thema en, en natuurlijk ook een van de onderwerpen, dat we dat als het ware in de etalage zetten.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 Maar eerst nog een stukje muziek Escape van Rupert Holmes I was tired of my later we'd been together too long like a worn-out recording